De behoogde Egyptische interim premier Elbeb Blawi neemt ministers van de moslimbroederschap op in zijn overgangsregering, dat melden Egyptische staatsmedia. Eerder werd duidelijk dat er leden van een andere streng islamitische beweging al Noor in de overgangsregering zouden komen. Volgens interimpremier Mansour is deelname van de twee partijen geen enkel bezwaar. De interimregering blijft aan tot de parlementsverkiezingen in Egypte, die worden waarschijnlijk in februari gehouden. De International School in Almere blijft open. Dat is meegedeeld op een informatiebijeenkomst voor het personeel, de leerlingen en de ouders. Het bestuur wordt tijdelijk overgenomen door een andere scholengemeenschap. Er wordt ook geprobeerd om meer buitenlandse kinderen aan te trekken. De inspectie vindt dat de internationale school te veel Nederlands sprekende kinderen heeft. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon roept landen op om de immuniteit en onschendbaarheid van staatshoofden te respecteren. Hij sprak met diplomaten over de gedwongen tussenlanding van de Boliviaanse president Morales vorige week in Wenen. Een aantal Europese landen wilden Morales' toestel niet door hun luchtruim laten vliegen, uit angst dat klokkenluider Edward Snowden aan boord was. Ban Ki-moon noemde het een ongelukkig incident. Latijns-Amerikaanse landen zijn woedend en hebben een klacht ingediend bij de VN. Het weer vannacht helder. Morgen in het zuiden nog volop zon. Elders ook wolkenvelden. Het blijft droog. Het wordt 17 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. CRV. Welkom bij de zomereditie van Casa Luna. Vannacht met Wilfred Scholten. Goedenacht, fijn dat u luistert naar Casaluna. In de studio bij mij zit nog steeds Wouter Bekers, directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. En we willen dit uur graag met u hebben over actief burgerschap. Luisteraars kunnen vragen stellen uh, aan Wouter via de Twitter: hashtag Casaluna, of mailen met casaluna.ncv.nl of uh, de telefoon pakken met 0800 1121. 0800-1121. En de vraag die we u voorleggen over actief burgerschap is... welke taken kunnen actieve burgers volgens u van de overheid overnemen? We hebben het al een beetje erover gehad in het eerste uur met Wouter Beekers. Heeft u ideeën, suggesties of ervaringen? Dan reageert Wouter Beekers hierop, heet van de naald. Een goede vraag die we hebben gesteld... Ik zie je een beetje knikken of zo over een beetje. Nou, van, nou, nee, niet helemaal. Ik, was niet, uh, ik, ik zag de vraag al op Twitter langskomen. Uh -huh. uh, maar het is niet de vraag wat burgers van de overheid kunnen overnemen, volgens mij. Uh, maar wat ik al zei, hoe de overheid wat minder uh, de samenleving kan overwoekeren. met het idee van wij doen het allemaal wel voor u. Is het niet hetzelfde dan? Nee, dat is helemaal niet hetzelfde. Kijk, bij het ene geval zeg je van uh, het is een overheidstaak. Burger, neem het maar over. Dan uh -huh. ga je ook spreken over. He, burgerparticipatie noemen ze dat dan, aan, aan, nou, aan overheidstaken. Of het zwembad overnemen. En de andere is, is veel principiëler van... Hey, behoort alles wat de overheid nu doet altijd wel tot de taak van de overheid? Of moeten we af en toe eens kijken... willen mensen dingen zelf niet op gaan pakken? Gaat dat niet beter? He, ondernemers of mensen zelf of initiatieven? Ik vind dat wel een hele andere invalshoek. Hmm, nou, daar moet je wel denk ik wetenschap voor zijn ja? om dat ja? verschil ja? te zien. <laughs> maar... Um... Uh, nou, ja, daar, daar ben je mee bezig. Ook als directeur van het wetenschappelijk instituut. En je hebt ook wel eens gezegd daarover. Uh, het katholieke denken moet eigenlijk wat meer ingang krijgen. Binnen de partij. Ik, ik bedoel. Uh, was dat niet vloek in de kerk toen je dat voorstelt? Nou, ik, ik, ik ben daar niet. In die zin uh, heb ik niet teruggehoord. Dat mensen dat nee? verveeld vonden. Nee. De, de, de ChristenUnie uh, heeft ook wel nadrukkelijk uitgesproken open te staan voor katholieken. En wat mij betreft betekent dat ook... dat je dat katholiek-sociale denken echt een plek geeft. Mm -hmm. Centraal begrip is bijvoorbeeld subsidiariteit. Ja, ik gooi er toch een paar ingewikkelde tegenaan. <laughs> ja. uh, je mag het wel zeggen, maar dan moet je het even uitleggen. Ja, ga ik doen. Wat dat betekent is in principe dat je kijkt naar een overheid... als een ondersteunend orgaan ook in de samenleving. De overheid staat ook boven bepaalde uh, dingen die gebeuren... en moet ook een schild van de zwakken zijn. Maar... Op het moment dat je dingen wil gaan verbeteren, wil gaan oppakken met elkaar, moet de overheid ook zoeken naar een ondersteunende rol, subsidiair. Ja, ja. En dat vind ik een hele mooie gedachte. Um, we hebben een vraag binnengekregen. Uh, meneer Van Leest, die wil Wouter een vraag stellen uh, over de vorige verkiezingscampagne. Die is nu aan de lijn. Meneer Van Leest, goedenavond. Ja. Goedenacht, Goedenacht, moet ik zeggen. Hallo. Ja, het gaat eigenlijk over de voorlaatste verkiezingen, dus mm -hmm. niet de laatste maar de voorlaatste verkiezingen. Het zijn er zoveel, we moeten even nadenken hoor, wanneer nou, dat was, 2010, 2010 hè. Toen ja. was uh, Rauwvoet nog een lijsttrekker en dat le leidde tot het kabinet Rutte 1. Ja. Dat waren de voorlaatste verkiezingen. Oké. Okay. Nou, toen, toen, toen zag ik zo'n verkiezingsdebat en Wilders, die, die was uh, Rauwvoet, hè, die was een lijsttrekker. Mm -hmm. Voor de ChristenUnie. Die was een beetje aan het, aan het provoceren, een beetje aan het pesten. Dus Wilders vroeg aan. Ja, Wilders vroeg aan Rauwvoet. Meneer, meneer Rauwvoet, die zit in de trein, die kijkt naar buiten. Wat ziet u dan nou liever, een kerk of een moskee? Nou, en Rauwvoet, ja, oh, die, die, die was duidelijk verrast door die vraag. En die draaide er maar omheen. En hm. durfde geen antwoord te geven met heel veel woorden, maar zei verder niks. Nou, Wilders had dat natuurlijk door. Hm. En. Uh, en nog eens meneer Rauwvoet, nou even kort. Een moskee of een kerk? Nou, Rauwvoet die, bleef maar dralen. Nou, toen, toen maakte Faye een eind aan de discussie. Toen dacht ik, fout, fout, fout. Rauwvoet moet hij duidelijk zeggen van de kerk. Ja, oké. Okay. Daar staat de ChristenUnie voor en niet, niet een moskee. Nou, en ik denk, denk ook een beetje dat dat de verklaring is... dat het uh, ChristenUnie niet geprofiteerd heeft van dat grote zetelverlies van, de, van het CDA. En dat als mensen zeggen... Van ja, ik wil wel weten waar de ChristenUnie echt voor staat... en als, als we dan een beetje, be, beetje lafhartig hier omheen draaien... dan ga ik toch niet over naar de ChristenUnie. Wat heeft u wel als ChristenUnie gestemd? Ik heb wel als ChristenUnie gestemd. Ja. Oké, okay. maar, maar die keer dus niet, om die reden? Nee, toen, toen, toen, toen zag ik dat, van, ja, dit, dit is toch een beetje laf omheen draaien. Ja. Dat, dat is, dus om die reden... Ben ik, ben ik afgehaakt. En nu vraagt u van Wouter Beekers eigenlijk van... wat zou het goede antwoord zijn geweest? Wat zou het goede antwoord zijn geweest? Ja, inderdaad. Ja. Nou... Ja. Uh... Zal, zal ik mijn antwoord in ieder geval geven? Ik, ik zou zeggen een kerk, punt. Nou, nee, niet punt, eigenlijk komma. Kijk, dat wilt u horen, hè? Kijk, ja, dat is uh, de meneer wilt dat misschien uh, niet horen. Nee, maar een kerk. Kijk, als, als, als gelovige christen vind je het mooi om... Uh, als je in de trein zit en je ziet een kerk... en je weet dat het ooit gesticht door mensen... die Christus willen navolgen, net zoals jij. Dat, dat roept dat vreugde bij je op. Dat is mooi. Die komma die komt met, uh, met dit. Uh, af en toe moet je in de samenleving uh, ook dingen ruimte geven... Hè, die je niet alleen maar blij maken. Mm -hmm. En dat is toch de manier waarop wij ook politiek willen bedrijven. Vrijheid vragen we voor onszelf om te kunnen geloven, om kerkgebouwen te kunnen stichten. Uh, maar uh, we gunnen die net zo hard aan anderen. Maar je gunt, gun je dan ook die moskee dat die er staat? Ja. Alleen je vindt dat geen mooie gezicht. Nee, maar je mag, als, je, je mag ook wel zeggen, als je daar persoonlijk op aangesproken wordt, wat maakt je blijer? Nou, als, als ik langs een kerk kom, dan denk ik, wauw, mooi dat we dat hebben. En tegelijkertijd, nou ook als je, als je met iets geconfronteerd wordt waarvan je denkt, nou dat is niet, uh, ja. hè, daar voel ik me misschien minder bij thuis, uh, ook, ook daarvoor moet plek zijn. Dat is tolerantie eigenlijk. Ja. Dat je iets accepteert waar ja. je het niet mee eens bent. Precies. Is dit een goed antwoord, meneer Verlees? Ik vind dat een heel wat duidelijker antwoord dan wat meneer Rauvoet destijds... Uh naar voren gebracht, moet ik zeggen. Misschien is het wel een ander punt, wat ik eigenlijk ook wel even aan de orde wil stellen. Mm -hmm. uh, ik heb, heb jarenlang op een, op een zwarte school gewerkt. Helemaal alle leerlingen en ook leraren uit Pakistan en Marokko, Turkije. En dan sprak ik met hen en dan, nou, als het er ging over zaken, over de immateriële zaken als het homohuwelijk, of abortus, of... Uh, ...euthanasie, nou ja... Dat, dus, ...dat vonden ze verschrik verschrikkelijk allemaal. Ja? Een mini rok en noem maar op. Ja. Dus ik zei tegen die, tegen die mensen... van ...jullie moeten eigenlijk allemaal... sgp stemmen. Ja? SVP, die is er ook heel duidelijk op tegen. Tegen dit soort, inmaals, eh, tegen dit soort zaken. Ik zeg, en toch... Eh, en toch en en toch, toch het grijzen naar de Partij van de Arbeid. Ik zeg hoe kan dat nou? De Partij van de Arbeid die is voor het homohuwelijk, voor energie, voor, ja. voor mogelijkheden voor abortus. Ik zeg, ik vind dat toch erg vreemd van jullie dat jullie daarop stemmen. En wat zeiden ze dan? Dan zeiden ze van, ja, de Partij van de Arbeid die is voor de, hè, voor, voor de onderlaag, voor voor de uitkeringen en daar zijn wij van afhankelijk en. Daarom stemmen wij PvdA. Oh. Om die reden. Om, om, om de sociaal-economische reden stemmen ze PvdA, maar ze zijn het eigenlijk inhoudelijk helemaal mee eens met de ChristenUnie en SGP. En dan vond ik eigenlijk wel een, aardig, een aardige... Ja, hoe zal ik het noemen? Hij uh, openen? Ja, dat je zegt van... Uh, ja, die mensen vinden vind dan... Die alles-tonen die, die, die, alles -tonen die ik, ik dan kent op die school, en daar waren er behoorlijk wat. Die, die, die stemden eigenlijk allemaal PvdA of, of, of, of, of SP. Ja, bijna allemaal. Nou ja, en, nie, niemand, niemand stemt eigenlijk <laughs> SVP of ChristenUnie. Unie. Wat, wat vind je daarvan, uh, Wouter? Ik ben wel benieuwd. Vorige keer had meneer een duidelijk advies. Dan oh, klonk er een beetje in door van wat zouden jullie moeten doen. Ja. Wat zou dat nu zijn? Sorry? Wat, wat zou uw advies nu zijn dan? Hoe daarmee om te gaan? Nou dat weet ik eigenlijk niet. Uh, als die mensen hun uh, ja, als als die mensen hun, hun uitkeringen of, of uh, opkomen voor voor de sociaal zwakkere... en wat ze bij de Partij van de Arbeid blijkbaar meer vinden dan bij andere partijen, dan ja. Ja, ik zie geen oplossing dat ik kan zeggen... van Alstom, die gaan op de SRP-stemmen of Christen. Nou, het is in ieder geval een gesprek wat wij volop voeren... ook met mensen uit migrantenkerken bijvoorbeeld. En ik geloof dat de ChristenUnie echt een partij is... ook voor de zwakkeren in de samenleving. Dat ze daarna omzien. We hebben wel een partij van een sterke overheid... die ook betrouwbaar is en de overheidsfinanciën goed op orde heeft. Maar ook echt omkijken naar zwakkeren. En dan hebben we het niet alleen over... Uh, uh, mensen buiten Nederland, maar bijvoorbeeld ook van de, uh, de WW... hebben wij een heel sterk punt gemaakt nu hein, in, die, in die onderhandelingen. Van, uh, we kunnen het niet hebben dat in crisistijd... dat we uh, mensen in, in volslagen onzekerheid uh, laten. Dus wat dat betreft hoop ik dat we in dat gesprek... mensen ook kunnen overtuigen en meenemen. Uw stem hebben we geloof ik wel, hè? als ik het zo hoor. De ja. volgende verkiezingen zijn maart <laughs> uh, volgend jaar. Nou ja, ik, moet wel nog, ik wil nog wel uh, Aris Lop horen over dit soort zaken. Hoor. Ah, okay. ja, over, Hij ja, heeft een goede adviseur, een adviseur nu van. in Wouterbekers hebben we gehoord. Dat hoop ik, maar, dat hoop ik ja. Oké, okay, meneer Verlees, hartelijk dank voor uw reactie. Ja hoor. En een goede, ja, goede nacht nog. Dag. Dag. Ja. We hadden het even, ja, we wachten even nog op reacties over uh, actief burgerschap. En uh, de vraag, welke taken zouden actieve burgers... we houden het toch nog even bij deze... volgens u van de overheid kunnen overnemen... of wat kan de overheid afstoten aan de burger? Uh, toch eventjes nog even terug naar die vuur. Hè? Want je, je, bij de Vrije Universiteit heb je gewerkt. De signalen die ik hoorde... Uh, is, is dat het hele klimaat in de VU eigenlijk over is genomen door de, door de managers. Hè? Er wordt ontzettend bezuinigd en gereorganiseerd. Uh, men wilde zelfs het historisch documentatiecentrum voor het protestantisme opheffen. Nou ja, als er iets identiteit geeft aan ooit de VU... Hè, de Christelijke Universiteit opgericht door Abraham Kuip, was het dat. Ja. Hoe, hoe heb jij dat ervaren, die hele, die hele atmosfeer daar? Nou, wel als, als, als vervreemdend. Van, hoe kan dat gebeuren? Hè? Hoe kunnen mensen los, zo loszingen van hun traditie... En ben ook heel blij dat ook publiekelijk nu is uitgesproken: van nou ja, bijvoorbeeld zo'n historisch documentatiecentrum is, is en blijft voor ons van belang. Ja. Maar hier zit een soort grote ontwikkeling ook van uh, nou ja, dingen van bovenop proberen te sturen, proberen te regelen. In, bij de VU ging dat dan heel in mijn beleving te sterk. Ja. Met toch wel een managementcultuur die dingen probeerde uit te drukken in cijfers. Uh, er was laatst dan kwam er een tabel langs, eh, kwam ik tegen op, op, op Twitter. En dat ging dan over de mediawaarde van hoogleraren, uitgedrukt in euro's. Dan denk ik, ja, dan Zo. ben je de weg even <laughs> kwijt, volgens mij. Ja. Um, maar op een bepaalde manier is dat een soort, hè, een, eenzelfde verhaal. Volgens mij moeten we iets meer terug naar de basis, naar, wat, naar mensen zelf. He, mensen in, in, in, in wijken, in families, uh, aan hen vragen, hoe willen jullie die dingen oplossen? Wat willen jullie zelf doen? En dat geldt net zo goed in, in bedrijven, in maatschappelijke organisaties. Maar overal het geldt bijna. Die managers hebben het overgenomen in ja. Nederland. Hoe is dat zo, zo zomaar ontstaan? Waar, waar komen ze vandaan opeens? En misschien belangrijker, hoe krijgen we ze weg? <laughs> Ik hoop niet dat veel, mensen, veel managers nu aan het luisteren zijn. Maar nou ja, het, is niet het, al, als, als het is een e beetje het algemeen bedoeld. Ja. ja. Nou, misschien heeft dat ook wel te maken met die. Uh, we zijn een beetje in een, in een cultuur van controle beland. Uh, we hebben een, een, in Nederland een verzorgingstaat opgebouwd. En, en gedacht: van, nou ja, we kunnen die samenleving ordenen. Er zit ook een sterk maakbaarheidsprincipe achter. En zijn daar steeds op, op door blijven van Hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we dat efficiënt doen? Controleerbaar. Uh, en dat zie je terug, zeg maar, breed, groot, uh, bij de overheid, maar ook wel. In, in bedrijven, bij organisaties. Ja. En volgens mij maken we nu een beweging door... dat we kijken naar nou, hoe kunnen we iets meer dingen loslaten... en ook beginnen bij vertrouwen. Van, geef, geef professionals maar eens vertrouwen. Mensen in de zorg bijvoorbeeld, maar ook gewoon docenten. Maar je moet alles rapporteren. Ja. Mensen in de zorg zijn geloof ja. ik de halve dag bezig... Ja. met opschrijven wat ze doen. Ja. En dat is dat wantrouwen. Ja. ja. Nee, en, en daar moet denk ik echt een grote verandering. En ook als je weer denkt aan dat actief burgerschap. Hè. Burgers willen ook weten wat ze... Uh, aan mensen hebben, dus die mensen die ze tegenkomen, gewoon de buurtagent. Dan geeft dat soort mensen ook verantwoordelijkheid, ook, ook, ook uh, ruimte, macht om gewoon beslissingen te kunnen nemen. En dan ontstaat er zeg maar, op, op, op in, in, in die, uh -huh. in, hè, aan de basis, gewoon in de menselijke contacten en zo. Geloof ik al een hoop mooie dingen. Maar dan zijn al die managers straks uh, werkloos, want die moeten al die rapporten bekijken van uh, wat er uh, gebeurt er en hoeveel uh, uh, gummetjes worden er per dag uh, gebruikt in het kantoor. Ja... Nou, ik maak me ook veel dingen zorgen. Maar ik hoop niet het lot van de mannetjes <laughs> Nee, okay, Nou, in de dan de... zijn we het daarover eens. <laughs> nou, maar bij de, bij de VU nog even te blijven. Um, de laatste stand van zaken is... Dat er, dat er een soort sluipende fusie zelfs bezig is... tussen de beta-faculteiten van VU en UvA. Of, het is niet sluipend. Maar men is verwacht dat daardoor die twee universiteiten... die behoorlijk groot zijn, op den duur gefuseerd worden. Maar de hele... Tendens is toch schaalverkleining. En dit wordt een gigantische, enorme universiteit. En dan ja. denken ze dat ze dus daarmee het wetenschappelijk uh, onderwijs kunnen verbeteren. Ja. ja, en dat is allemaal vanuit de gedachtegang van, van ja, schaalvergroting. Maken we, kunnen we, efficiency winstboek. Um, ja, ik heb daar ook enorme vraagtekens bij. Bij de VU werken duizenden mensen alleen al. En dan ga je dat samenvoegen met een nog grotere universiteit. Ja. Kijk, één denk ik, de VU heeft een hele mooie traditie. Hè, waar je bijvoorbeeld, wel dat even over ruimte, voor uh, diversiteit. Dat zie je bij de VU ook terug. En niet alleen voor christenen. Zie je dat concreet ook? Ja, ja en niet alleen voor christenen. Maar dat is echt een universiteit waar ze bezig zijn met uh, nadenken over levensvragen. Bij welke studie je ook doet. Maar ook bijvoorbeeld gebedsruimtes geven aan mensen en christenen. Maar ook aan moslims. Zit er zitten relatief veel uh, allochtonen ja. en moslims. Uh, ja, ja. ja. ja. Ik geloof de hoogste percentage van Nederland... samen met Erasmus in Rotterdam. Um, maar waarom kan dit dan zomaar plaatsvinden? En wie kan er, waarom kan daar niets tegen gedaan worden dan? Nou, uiteindelijk hebben we uh, in, in die gedachte van... we regelen dingen efficiënt... hebben we steeds meer macht toegeduwd naar bestuurders. Uh, naar managers en bestuurders, directeuren en, en, en colleges van besturen. En, en die, uh, nou ja, wat, wat mijn zorg ook wel is, is, is dat die kijken naar zo'n organisatie, dus soms ver van staan... ook als die organisaties zo groot worden. Mm -hmm. um, en af en toe ook maar een paar jaar daar zitten. Hè? Dat gaat soms vrij snel. En dan ook uh, ja, een, een, een, een ding willen hebben gedaan hè? met ja, zo'n ja. organisatie. Dat, dat is wel de zorg die ik in dit soort processen heb. van uh, Zitten daar mensen met een lange termijn visie... met binding met dit soort instituten... Ja. Maar dan, is van onderop kun je daar ook bijna niet meer veranderen. Ja, dat... Nou, Het mooie bij de VU is dat je hele bewegingen hebt van onderop. Uh, medewerkers die gewoon uh, daarover mee willen praten. Ja. Die eigen ideeën hebben. de vuur, heeten ze geloof ik. Oh. Maar er is ook zelfs een keer een soort staking geweest van het uh, niet onderwijzend personeel. Want die werden geloof ik uh, voor een derde zouden ze zo worden afgeschaft. Ja. En die hebben dat echt uh, tegen kunnen houden. Ja, nou ja, de, de, dat is volgens mij nog niet helemaal van de baan hoor. Dus... Er gebeurt nog wel van alles. Uh, en je moet ook zeggen, kijk, die universiteiten zijn ook heel groot geworden. En ook daar is de vraag van, kun je dat op termijn wel volhouden? Hè? Mm -hmm. Dus de vraag van, uh, nou ja, kun je zo'n groot... Uh, zijn, zijn al die mensen die dat ondersteunend werk doen overal nodig? Dat is best een reële vraag. En dat, ik, ik, ik sprak ook heel veel mensen bij de VU die dat ook wel inzien. Mm -hmm. Maar dan is het wel belangrijk dat... Nou ja, dat je vertrouwen kunt hebben in zo'n leidinggevende. Dat hij de goede beslissingen maakt. Dat hij snapt waar jij mee bezig bent. En dat hij, dat hij zo'n instituut als de VU kent. En uh, nou ja, het gaat ook om vertrouwen in ja. dit soort processen. Maar we moeten de VU dus een beetje in de gaten houden. Ja, want het dreigt er echt doen. mis uh, te doen. gaan. Nou, bij deze de waarschuwing. Er, uh, er is iemand aan de telefoon. Mevrouw Brugman. Ja, goed is. daar ben ik. Dag mevrouw Brugman, goedenacht. Dag, jullie zijn over de universiteiten bezig. Ik denk, ik ga eens even terug naar de basis. Oké. Okay. Uh, ik weet vanuit de katholieke kerk was, 20 jaar geleden had je in alle wijken hulp in nooddiensten. En dat was bijvoorbeeld als er een moeder een been brak of wat dan ook, dan waren daar een aantal vaders, moeders, kinderen, die daar delen van het huishouden op hun <coughs> op zich namen. Okay. En, en het punt is dat... mijn moeder was daar bijvoorbeeld heel actief lid in. En die kreeg dus twintig jaar geleden... gewoon een brief van de gemeente... dat ze dat niet langer mocht doen. Want dat werd overgenomen door beroepskrachten. Ja. En het stomme is van... nu jaag je dus iedereen de arbeidsmarkt. Daar ben ik op zich een voorstander van. vind ik een prima idee. Ja. Maar iedereen heeft wel een uurtje per dag, anderhalf uurtje per dag... om even te kijken, gaat een huishouden, gaat dat goed? En bovendien zorgt het ook voor een hele samenhang in een buurt. Want je had overleg met elkaar van... als jij dit doet, dan pak ik dat even op... en haal ik de kinderen uit school en noem ja. het maar op. En dat is dus allemaal door beroepskrachten overgenomen. Nou, mijn moeder is intussen overleden... die heeft het hele drama van die thuiszorg meegemaakt... Ja. met elke keer een andere. Iemand voor de deur op een gegeven moment een hele grote vent... die ze helemaal niet kende en zei van... Kom u even douchen. Nou, ze schrok zich helemaal te pletten. Ja. Weet je wel? Ja. En dan bel belde ze mij. En dan zeg ik van, oké, okay, zegt die man vriendelijk goeiedag. En zegt van, ik bel dan even zelf met de thuishoor. Maar weet je, dat werd ja. dus gewoon automatisch opgepakt. Het was goed geregeld via die noodhulp. Het was hartstikke goed geregeld. Want elke vier straten hadden zes moeders, vaders, maakt het niet uit, die dan dat in de gaten hielden... en iedereen kon daar melden van, joh, ik zit omhoog met dit of dat. Kan Zo. er iemand inspringen? Zo, En, en waar was dat? Dat was in Utrecht. In Utrecht. Heel ja. goed gelegen. En dat werkte, dat werkte gewoon hartstikke goed. Ja. En nogmaals, ook nu, nu iedereen het hartstikke druk heeft... met van alles en nog wat, merk je gewoon ook omheen van, ik doe ook voor een oude dame hier aan de achterkant... doe ik even een boodschapje, ga ik één keer in de week... even een kopje thee drinken. Weet je wel, iedereen ja. heeft wel ja. een half uurtje, een uurtje de tijd... om even dat op te pikken. En als je dat met elkaar doet, dan heb je ook nog eens een keertje... een hartstikke gezellige buurt ga je kweken... Ja. Nou, Wouter Beekers, uh, die zit te glimmen. Ja. <laughs> nou ja, maar op een bepaalde manier ook wel niet. Want het is, het is ook wel terug om te horen hoe die ruimte echt bevochten moet worden. Hè? Dat, ja. deze, dat deze vrouw zegt van ja, je moet uh, je eigen moeder bellen van nou, laat, die, laat die beste mensen, hè, zogenaamde professionals, maar even op de stoep staan. Want dat gaan we anders doen. En... Ja, je kan niet de wildvreemde mannen vrouw van 80 laten baden die ze niet kent. Ja, Ja, toch. Kan dus gewoon niet. Terwijl normaal gesproken, dan ging mijn moeder naar een vrouw één straatje verder. Nou, die kende ze van gezicht of wat dan ook. En zegt, ik help je even met baden. Ja. ja. En het is een totaal andere sfeer. En weet je wat, het, was, het ging van de kerk uit met kammen die bommen van wie het uitgaat. Maar naast het elkaar helpen bevorder je ook nog eens een keertje een enorme dijkgeest, eh, straatgeest, noem het maar op. Ja. Maar ik, ik geloof zelf dat hier nog een enorme winst te behalen valt. Ja. Uh, je, je, je ziet dat bijvoorbeeld ook bij de jeug, jeugdzorg. Hè? Dan, uh, ja. Je hebt zoiets als eigen krachtconferenties. Dat is ooit geïmporteerd vanuit Nieuw-Zeeland. Mm -hmm. Wat mensen ja. dan doen is, als er een probleem is in een gezin... dan komt er wel een professional, zo hebben we dat geregeld. Maar die, die gaat eerst naar die mensen toe en die vraagt... Joh, hebben jullie in je vrienden, kennissen, familiekring... mensen die uh, hierin mee zouden kunnen denken? Nou, Dan de organiseren ze ja. een bijeenkomst, die mensen denken na, die denken mee... En in 9 in op de 10 gevallen uh, ontstaat uit zo'n gesprek een oplossing waar verder die professional niet meer bij nodig is. Dus nee. daar moet je veel meer gaan beginnen. Tegelijkertijd denk ik wel, ook als ik dit verhaal hoor, de samenleving is natuurlijk ook wel veranderd. Hè. Kerken uh, hebben nu oh, die, die, die rol die ze toen uh, hadden uh, en mensen zijn veel meer gaan leunen. Op die professionele zorg en, en, en zijn nou, autonoom geworden, verwacht het ook een beetje. Dus we moeten dat nou ja, ook dat wel is, dat voorzichtig oppakken. Thing. Men verwacht enorm veel. Men vindt dat we overal recht op hebben. Terwijl ik denk van dat je dat gewoon onderling heel goed kan regelen zonder, weet je wel, die beladenheid van het systeem. Nee. Maar Daarom... u, u zegt zelf, uh, ik, ik doe wel eens een boodschap van een, voor een uh, ja. oude, oude buurvrouw. Nou, prima. Ja. Alleen u gaat haar niet in bad doen, natuurlijk. Dat is weer maar een stap als... te ver, toch? Of... Uh, ja, maar aan de andere kant denk ik. Als bijvoorbeeld de zorg niet zou kunnen. of wat dan ook. dan denk ik. zo'n mens die moet toch even in bad. En dan ja. ga ik met erin in overleg. van. zou je dat vervelend vinden als ik dat doe? Of, of wat dan ook, hè? Ja. Weet je, er is dan een opening. Omdat je al zo af en toe bij haar langs bent gekomen. en dat kopje thee met te drinken. en over het verleden praten. en bla bla bla. Mm. En dan denk ik van. Um, Mensen zijn ook behoorlijk bang geworden ja. om dat soort dingen te bespreken. Ja, dat klopt En, dat, ja. Ja. en dat, vind ik, dat vind ik gewoon een hele trieste zaak. Want nogmaals, ik denk, als ik intussen tachtig word... en ik hoop dat ik het haal, maar je weet het maar nooit... dan denk ik van, ik kan gewoon nergens meer op terugvallen. En dan is het dus heel belangrijk dat als je jonger bent... dat je zo'n netwerk op gaat bouwen. Want er komen steeds meer alleenstaanden in dit land. En waar gaan die op een gegeven moment een beroep op doen... Ik vraag het me serieus af, ja. hoor. Nou, en daar en Zeker we... als ze geen geld hebben. Want dan kan je denk ik helemaal vergeten. Ja, ja. En, en daar moeten we denk ik heel zorgvuldig gaan, gaan zoeken. Van hoe zorg je nou dat je als overheid wel de, dat vangnet uh, houdt. Dat mensen inderdaad niet in die angst hoeven te zitten van hoe gaat dat straks. Maar tegelijkertijd hè, mensen zoals, zoals u eigenlijk uh, die ruimte wel geeft. Uh, waaraan u eigenlijk gewoon behoefte heeft. Van, joh, als, als we dingen zelf nou samen kunnen oppakken, lopen ons dan niet in de weg. Dat is een beetje het punt. En het feit is, nou dat, ik weet toevallig die brief nog die mijn moeder kreeg van... u moet daarmee stoppen, want het wordt overgenomen. Nou, het was echt, het was gewoon een klap in de gezicht, ja. hè? He? Dat is twintig jaar gegeven... geleden en u weet het nog gewoon. En ik, ik, ik weet het nog. En dan denk ik van, ja. uh, daarmee maak je mensen dus ook angstig. Of die zeggen op een gegeven moment, nou jongens, ze bekijken het maar. Ja, maar die brief, dat is natuurlijk wel heel uh, tekenend... Voor hoe we dat hebben, hoe, hoe, hoe zich dat heeft ontwikkeld ja. in Nederland. Dat ja. we gewoon hebben gezegd, nou, daar geloven we niet meer in. Mensen die op nee. die manier naar elkaar omzien. Ja, dat is eigenlijk van de zot. Ja. Nou, dat denk ik dus ook. En überhaupt, van om op zo'n leeftijd allemaal vreemder over de vloer te krijgen. Terwijl het gros van de zorg... Ik heb het dan niet even over baden, maar het gros van de zorg... gewoon door iemand gedaan kan worden. En als je daar zo'n aantal mensen hebt... Die met zo'n persoon, zoals ik had... Op een gegeven moment, mijn moeder was 87 en dat was de buurman. Die liep s'avonds even rond het huis om te kijken of alle deuren dicht waren. Weet je wel? En het was ook een jonge vent met een druk gezin de hele handel. Ze zei, nou, dat is toch helemaal geen punt. En als mijn moeder een beetje in de war in de nacht bij hem voor de deur stond... regelde hij dat allemaal. En hij zegt ook, het kost vijf minuten. En wat scheelt het enorm in aanpak. Niet dat er een professional staat van mevrouw Brugman. Wat doet u nu? Nee, Mevrouw Brugman is een beetje in de war, dan brengen we er weer lekker naar beetje. <laughs> nou, misschien is dat inderdaad uh, de toekomst allemaal. Uh, we, ja. we zullen het zien. Uh, heel hartelijk ja. dank voor uw reactie in ieder geval, uh, mevrouw Brugman. Gra graag gedaan en succes met het programma. Bedankt hoor. -ho, Goedenavond. Dag. We gaan even naar wat muziek luisteren. Uh, we are what we are. Dat is een, uh, een nummer dat jij hebt aangevraagd. Waarom? Ja. Het is een nummer van een, van een, een, een Duitse progressieve rockband. Uh, ik heb dat nummer ooit eens oh gehad van een... Uh, ja, pas op. Op dit late tijdstip, om nog even wakker te worden. Oké, okay. wakker te blijven. En wakker te blijven. Uh, even bij de les. Uh, het is RPWL, heet het. Je zult het wel Engels uitspreken. Mm -hmm. Maar ik heb het ooit gehad van een collega, promovendus. He, hij wisselde wat, uh, geloof ik, cadeautje, geloof ik, toen mm -hmm. ik uh, promoveerde. Maar het zijn van die nummers die je soms raken. Hier een, een uh, refreintje wat erin zit. Uh, dan er komen die zinnen langs. van En finally, ik heb het opgeschreven. We are what we are. Uh, a life full of science and knowledge. But only as far as we can see. Dus daar zit een beetje die... Nou ja, wat, wat ik ook uh, herken uh, van ons, ons, ons zien, ons begrijpen... is op een bepaalde manier ook uh, beperkt als mensen. Ik, ik zal dat misschien op een andere manier beleven... Dan deze artiesten. Maar het raakte me even: dat zinnetje in, in die muziek. We gaan er goed naar luisteren. Ja. Wilfred Scholten. Ja, we spreken nog steeds met Wouter Beekers... directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor de ChristenUnie. Um, ik kijk even naar wat tweets die zijn binnengekomen. Er um, is een, ja, een, een FVKWNL. Uh, weet ik niet wie het is, maar het maakt niet uit. Die zegt: ik zie een strenge moslim nog niet zorgen voor de homobuurman. Gevat, ja. ja, nou dat is eigenlijk het punt wat ik net ook uh, wilde maken richting mevrouw Brugman. De samenleving is natuurlijk heel, heel uh, die, veel diverser dan, laten we zeggen, een halve eeuw geleden. Ja. En daar heb je ook als overheid wel rekening mee te houden. Bijvoorbeeld dat in buurten niet meer mensen uh, allemaal samenwonen die iets met elkaar te maken hebben. Mm -hmm. Dus dan is het wel zoeken van hoe werkt dat nu? Maar is het kabinet Staatssecretaris van Rijn wilde dat toch wel hebben? Dat we allemaal dat, dat soort dingen gingen overnemen. De buurman zorgen en alles. Ja. Is dat niet een beetje te naïef om dat te vragen van mensen nu? Ja, Nee, ik, maar ik geloof hen. En ik denk dat die de, de, mevrouw Brugman net een heel goed voorbeeld gaf. Er zijn heel veel mensen die eigenlijk dat soort dingen graag oppakken. Uh, soms in buurten, maar vaak ook binnen families. Uh, vrienden. Uh, en dan is het de, de vraag van: bied je daar als overheid ruimte aan? Hè? Heb je die vraag ook bijvoorbeeld even gesteld aan mensen? Wil je dat wij dit mm -hmm. oppakken? Of uh, hoe, hoe zien jullie dat uh, zelf? Maar zijn wij eigenlijk allemaal uh, gedwongen om een soort barmhartige Samaritaan te worden dan? Nou, een gedwongen barmhartige Samaritaan kan volgens mij niet. Hè? Dat is, nou een ja, prachtige het het is een soort tegenstelling. Ja, precies, precies. Uh, en die, ik, ik, ik heb. Uh, het is grappig, ik heb, ik heb die vergelijking zelf ook een keer gebruikt. Uh, in een artikeltje wat ik geschreven heb. En toen heb ik de vraag gesteld. Daarom noem ik het ook. Ja, ja. ja. <laughs> ja. heel goed. Nee, want dan kan ik nog een keer dat punt maken. M mijn vraag was toen. Ik geloof inderdaad niet dat je mensen kunt dwingen tot naaste liefde. Wadden onze ombudsman Alex uh, uh, Brenningmeijer, die zei dat eens. Maar toen heb ik de tweede vraag gesteld: van ja, oké, okay, maar durven wij nog wel barmhartige Samaritanen te zien in ons heen? Zoals mm -hmm. mevrouw als net belt. Of en, en haar moeder vooral, die die thuiszorg verleende. Ja. Dat is voor mij een barmhartige Samaritaan, uh, zoals zij dat deed. En, en durf je daar ruimte aan te geven? En los daarvan is, is ook wel de reële vraag. van ja We staan in Nederland voor uh, zorgkosten die stijgen, blijven stijgen, blijven stijgen. Dus we moeten ook wel met elkaar het gesprek aan van hoe gaan we daarmee om? Ja. Niks doen uh, is wat mij betreft geen optie. Nee, nee maar dan, dan, ja, dan, dan krijg je toch weer altijd onder het mom van bezuinigen... worden we dan een soort mareel appel op ons gedaan. Hè? En dat komt nooit sterk over. Nee, maar daarom zou ik hem ook anders willen invliegen. Maar ik geloof wel dat het een noodzaak is om dat debat met elkaar te voeren. Maar zou ik heel graag willen kijken van... Uh, hoe, hoe zien we in Nederland naar elkaar om in de samenleving... En, en daarin ook proberen samen op te trekken. Dus niet alleen maar te zeggen, we regelen, uh, we, we, we regelen het professioneel helemaal dicht... maar daarin ook te zoeken naar wat meer evenwicht. Ja. Nou, ik zie al dat de ChristenUnie gaat de zorgplannen van het kabinet wel steunen... Van, uh... Nou, we hebben daar nog wel denk ik wat gesprekken te, te, te voeren. Ja? Ja. Uh, wat bijvoorbeeld? Nou, ik laat hier... <laughs> ik zie je. de, de politiekjournalist Wilfred Scholten wordt wakker. Kijk, die onderhandelingen liggen in Den Haag. En ik vertrouw dat de, de Tweede Kamerfractie hier toe. Maar je zei zelf al... Uh, uh, de ChristenUnie uh, die, die zal niet zomaar uh, een handtekening zetten... wanneer het kabinet langs komt. Met allemaal vragen. Ja, want je wil uh, iets binnenhalen. Nou, het gaat, het gaat niet om uh, zaken binnenhalen. Het gaat over met elkaar spreken over waar we naartoe uh, in Nederland. Dus dan moet je dat gesprek ook wel op die manier kunnen voeren. Hè, en betrouwbare gesprekspartners zijn. Uh, en dan kijken, nou ja, waar, waar staan we allebei? Waar geloven we in? En wordt de ChristenUnie dan niet bijna een soort gedoogpartij van het kabinet? Uh, zeker nu het CDA zo, zo bot opposities voert, een gedoogpartij. Ja. Uh, nou, ik denk dat de ChristenUnie uh, een constructieve politiek nastreeft. Dus niet uh, politiek wil bedrijven alleen maar bijvoorbeeld om een oppositiepartij te willen zijn. Maar dat is nog iets anders dan een, een, een, een, een kabinet kost wat het kost in de lucht houden. Ja, jullie sluiten aardig wat akkoorden. En uh, bij de omroep hebben jullie al gezegd van uh, als er 9 miljoen extra komt voor uh, levensbeschouwelijke programma's. Dan uh, steunen we waarschijnlijk wel... Uh, de oproepwet ook die gewijzigd wordt. Dus ja, kijk al dit al, als je dat op, optelt, denk ja, je nou... Maar uh... dat is toch ook, denk ik, voor zo'n kleine partij als ons... een hele mooie kans om mee te spreken op dat niveau... Mm -hmm. en om iets van je idealen te verwezenlijken. Maar, het is maar die... waar wij bijvoorbeeld tegenaan lopen... als je dan uh, spreekt op allerlei dossiers... Het, het, het, dat biedt heel veel kansen. Maar we, we hadden het net even over het thema vrijheid, hè? Nou, dat gesprek willen we graag ook wel voeren met de mensen die bij ons aankloppen. Tenminste, dat zou mijn pleidooi zijn. Van laten we dat vooral doen. Uh, kijk, je, je kunt niet zeggen van uh, doe hier maar mee, doe daar maar mee. En, en op, op, op beleid wat, wat jullie helemaal niet, wat, wat totaal tegen jullie idealen in Daar gaan we gewoon aan jullie voorbij. Volgens mij Want als je, werkt dat op, niet. Als op je zekere hoogte is dit een goddeloos kabinet voor jullie. <laughs> dat ze jouw woorden wil Om het zeggen. zo maar even te ja. zeggen. Nou, maar wat wel en dan pijn zou ik doet... zeggen ook hoogmoed komt voor de val. Uh, de ja. heren daar in Den Haag. Uh, dat is heel ja, bijbels toch? Ja, nou, ik vind het mooi gezegd. Maar wat ik bijvoorbeeld bedoel is, is als je kijkt naar, uh, naar het onderwijs. Uh, daar zoeken we ook naar een politiek, een beleid. Wat ruimte geeft aan mensen om eigen scholen uh, ja. te, te op te richten, te hebben, te houden. En daar zie je toch ook wel dat er een soort tendens is van controle en uh, nou ja, het moet efficiënter, maar ook wel vragen van uh, mogen mensen zomaar uh, uh, besluiten welke leerlingen ze wel en niet toelaten en daarin geloof ik uh, toch wel geef mensen de ruimte om samen initiatieven op te pakken. Maar perkt het kabinet dat in? Nou ja, ja, ja, ja? er zijn wel allerlei discussies over kleine scholen, hebben we flinke debatten gevoerd, ja. maar ook over artikel 23, dus echt onderwijsvrijheid. Maar je ziet wel bij in kleine dorpen en zo, waar ze dus moeten fuseren... Ja. christelijk onderwijs met het openbaar. Ja. Is dat de ChristenUnie een grote zorg? Ja, zeker. Ja, want de vraag is... Kijk, er zijn nu heel veel christelijke scholen... waar ook gemeenschappen van ouders rondom staan. Betrokken docenten. En dat is een mooi iets, volgens mij, waar mensen ook gevormd worden... Uh, ik vind het mooi dat je daar, ja. ik, ik, ik stuur mijn kinderen ook naar christelijk onderwijs, dat je daar ook iets mee kan geven. Hè? Ze zitten daar per slotverrekening, uh, nou de helft van de tijd, ook iets mee kan geven van geloof. Uh, maar het, het vormt mensen ook, denk ik, als je daar een plek kunt geven aan iets wat een heel dierbaar is. En ik, het, het, ik, zou, ik, ja? Sorry. het zou heel jammer zijn als dat verdwijnt. Gaat het de kosten van alles? Ik bedoel, een klein, een klein schooltje in een dorpje ergens ver weg in. Uh... Nee, natuurlijk niet. Dus wij willen die discussie ook open voeren. Moet je een school van 25 leerlingen kosten wat kost openhouden? En nee, dan moet je ook reëel naar kijken. Maar in die discussie willen wij wel heel graag die elementen uh, inbrengen. Van, waardeer ook wat mensen doen vanuit hun. Uh... Diepste geloofsovertuigingen. Ja, wat je hoort ook wel, uh, James Kennedy, jou niet helemaal onbekend. Nee, dat nee. was een uh, hoogleraar geschiedenis die een van jouw promotoren was. Um, die heeft zelfs gezegd van... de blanke, circulaire meerderheid in Nederland... probeert de christelijke minderheid terug te dringen op alle gebieden. Ervaar je dat ook zo? Nou, wat ik vooral. Ik hou niet zo van het, het zwart-witte en, en, en zij tegenover wij of, of iets dergelijks. Wat ik vooral zie is dat we een hele principiële discussie voeren. Wat betekent vrijheid in Nederland? Hè? En voor geloven bijvoorbeeld. Betekent, uh, betekent uh, geloven doe je dan maar achter de voordeur? En uh, neem de discussie over ritueel slachten. Daar komt het voor mij ook heel duidelijk in naar voren. Wat gebeurt er als grondbeginselen die we koesteren botsen? Uh, dingen die, die ons heel ja. dierbaar zijn. Dierenwelzijn. Jongetjesbesnijdenis. Jongetjesbesnijdenis, ja. ja. Opeens is het een discussiepunt. Ja. Maar daarin op... zie je dat, dat we, we... vinden gelijkheid heel belangrijk in de Nederlandse samenleving. En ik heb wel zorg... Of, of, of, of de vrijheid voor geloven... en ouders om daaraan een plek te geven... in het onderwijs en de dingen die ze doen... Uh, of, of, of die wel genoeg gezien wordt. Ja. Staat de vrijheid van godsdienst... van levensbeschouwing... staat het in het land uh, onder druk... Ja, onder druk zou ik op wel zeggen. Op het spel? Ja, nou, kijk, je moet, Nederland is een prachtig land. En dan moet je koesteren. En daar moeten we ook geen grote verhalen van maken. Van, uh, nee, maar dat vroeg ik niet. ik vroeg af nee, of dit, nee, maar het dit... staat onder druk. Ja, ja, dat zou ik wel zeggen. Ja, we voeren behoorlijk principiële discussies. En, en uh, nou, op het moment bijvoorbeeld dat, dat de overheid... Uh, uh, bij Youth for Christ bijvoorbeeld een discussie voert... Uh, zij krijgen dan overheidssubsidie... omdat zij heel goed in staat zijn gebleken om lokaal welzijnsbeleid te voeren. Mm -hmm. He, ze hebben heel veel enthousiaste vrijwilligers en dergelijke. in de gemeente denk: wauw, nou die gaan we subsidiëren... want we halen we maximaal uit. Maar als ze dan zeggen, ja, maar wij werken met christenen... dat de overheid dan zegt, ja, ho, ho, gelijkheidsbeginsel... daar beginnen we niet aan. Ja. Dan denk ik, dit is uh, geen goede weg. Nee. nee, dat klopt. Kijk, terwijl wij hier over praten, over vrijheid van godsdienst... houden de, de luisteraars ons een beetje op het goede pad, want... Uh, Actief burgerschap. Ja, we hebben weer iemand uh, <laughs> aan de lijn die nadenkt over actief burgerschap. Uh, Joke. Ja? Hallo, goedenavond. Hallo, goedenavond. goedenavond. Ik uh, geniet van deze uitzending. Nou, nou mooi, dus... om te horen. mooi om te horen. U, u had een, uh, een, uh, een opmerking en een vraag aan Wouter. Ja, nou, het was vooral... Uh, ik heb hetzelfde als die mevrouw daarvoor uh, meegemaakt. Van. Ik had een uh, hulpdienst... Me in de ding. En je werd door de gemeente verzocht daarmee maar mee op te houden, want dat werden wel verwacht. Nou. En wat deed u dan precies? Uh, nou, eigenlijk alles. Als er in de buurt een kwam, soms was er een mevrouw, een oudere die zei van, is er niet iemand die even een plafond kan witten? Uh, dan was er een uh, van, oh, ik, ik kan vandaag de deur niet uit. Ik, heb, ik zit zonder boodschappen. Wie is er... Uh, kan daar iemand even helpen. Hmm. En, en wat gebeurde er toen? Want ik ben toch wel benieuwd. Hè. Want uh, om eerst, uh, het is soms nog erger dan ik dacht. Hoe, hoe kwam de gemeente naar je toe op dat, op dat moment? Nou, dat je dat niet meer mocht doen. Want dat werd wel door uh, professionals gedaan. Oh. Dat zeiden ze echt zwart op wit? Uh. Nou, dat werd je verteld. Oh. Want u had ook een blinde vriendin die in een rolstoel zat, begreep ik. Ja, die uh, zit in een rolstoel en uh, daar verzorg ik nogal veel voor. Maar daarboven wonen uh, moslim mensen. En nou, die zeggen ook altijd: van, uh, Oh, als ik wat voor je kan doen of als jij weggaat, zeg het maar hoor, dan houden wij wel even een oogje in het zeil. Nou, en zulke dingen, dan denk ik, nou, dat, het kan best als ja. je maar gewoon goed met elkaar omgaat. Dus eigenlijk zijn wij als mensen dan vaak nog beter dan de overheid van, van ons denkt. Ja, en maar als we het al goed doen. Ja. ja, maar ik denk ook dat je dat al moet doen bij de kinderen die niet meer zoveel leren tegenwoordig om klaar te staan uh, voor een ander. Is dat zo, ja? Nou ja, ik, ik denk dat we wel hier als, als, als samenleving voor een soort verandering staan. Dus die we met z'n allen moeten ja. doormaken. Maar het is ook wel zo, inderdaad, dat, dat dat vaak nog wordt onderschat wat mensen doen. En dan wordt er voorbeeld gegeven bijvoorbeeld van, ja, als mensen heel verschillend zijn. Ik woon ook in een, ik woon in een Rotterdamse wijk met heel veel verschillende mensen. En waar je toch ziet dat heel veel mensen elkaar uh, opzoeken. Ik heb ook Marokkaanse ja, buren die dan, hè, we hebben allebei jonge kinderen. Hè. Dan kijk je naar elkaar om en dan, hm. hè, als ik eens op jouw baby moet passen, dan uh, prima. En dat is wederzijds, dus... Er zit ook ja. geweldig veel uh, kracht volgens mij nog. geweldig zit best, best wel in hoor. En uh, dat hoef je niet zo te organiseren. En, uh, dat zeg ik ook uh, de men, uh, boven de moslims. Nou, op suikerfeest komen ze wat, uh, wat snoepjes brengen. Ja. Ja. En, uh, dus zo hoort van, het nou, toch allemaal. Dat we zo ja. met elkaar omgaan. Samen ja. op de wereld zegt de NCV altijd. Ja, nou, ja. mijn <laughs> Perfect. Ja, dat vind ik ook. Joke, Dag, hartelijk bedankt. dank voor je reactie. Oké, okay, graag gedaan en veel succes verder. Heel mooi, dank u wel hoor. Goeiedag. dag. Ja, zo gaat het ook. Um, we hebben het over vrijheid van godsdienst, hadden we het ook zo net. Uh, dat is ook een opmerking van jou, dat je hebt gezegd van nou, dan gaat het niet alleen over, het christen, over christenen, maar ook over moslims. We hadden het net over moslims. Ja, ritueel slachten, die noemen we bijvoorbeeld. Ja. Hè? ja. ja. Kijk, en ik vind dat bijvoorbeeld een debat, Dan gaan we... Kijk, ik ben zelf groot voorstander van, van dierenwelzijn. En, en met velen in mijn uh, partij. Mm -hmm. En dit is ook een onderwerp dat raakt, laten we zeggen, onze achterban helemaal niet direct. Hè? Ritueel slachten. Nee. Uh, maar daarin zie je dus dat er een soort principieel punt wordt gemaakt. Uh, en nou ja, gedreigd wordt even die geloofsvrijheid te vergeten. En dan denk ik, er zijn ongelooflijk veel terreinen waar we nog winst kunnen boeken. En, dat, en daar moeten we ook echt aan werken als we denken aan dierenwelzijn. Laten we dan die geloofsvrijheid ook koesteren. Uh, en, en, en daar zijn ook nu mooie stappen gezet van uh, maak afspraken en dergelijke. Maar kijk daar ook een beetje op een pragmatische manier naar. Van hoe kunnen we goede evenwichten vinden tussen bijvoorbeeld het zoeken naar uh, dierenwelzijn en geloofsvrijheid. Nou, Je noemde uh, jongensbesnijdenissen en, en zo heb je tal van voorbeelden. Ja, maar... En dat, dat is... Als we daar zo zwart-wit naar gaan kijken... en alleen maar hebben over ja, het moet gelijk en het moet gelijk... dan ben ik bang dat we de ruimte voor elkaar in de samenleving... Uh, gewoon veel te klein maken. En er zit trouwens nog wel misschien een leuk bruggetje dan... tussen deze twee onderwerpen. Mm -hmm. uh, ja, anders worden weer door luisteraars op onze vingers getikt... over dat actief burgerschap. Maar ik geloof ook dat mensen pas dan uh, actief burger zijn... en zich echt burger voelen, onderdeel van een samenleving... als je ze... Uh, dat ook helemaal laat zijn zoals ze zijn. Dus als je zegt, ja, je kunt wel burger zijn... maar je mag hier niet een soort hè, christelijke burger zijn. Ja, hoeveel ruimte is er dan? Dan word je vreemdeling in eigen land, nou eigenlijk. Ja, dat. Want is het, je, het zo erg? Nou, ik geloof wel dat dat een heel principieel punt is. Als ik kijk, wanneer doe ik vrijwilligerswerk... dat is vaak vanuit de kerk... Uh, en, en dan... Uh, nou ja, wij, wij hebben dat bijvoorbeeld uit gedaan in buurten... waar veel moslims lopen. En dan werden we ook op aangesproken van... hier komen we te kerken. En dan heb je ook geloofsgesprekken. En dat motiveert ook. Hè? Dat, is, hey, dat, dat vinden we waardevol. Dat neem je allemaal mm -hmm. mee. Nou, bied daar ook volop ruimte aan. Ontstaan ontmoetingen. mensen uh, hè, Spreken met elkaar. Uh, en en ik, ik vind het waardevol als, als christen... om over mijn geloof te kunnen praten. Maar het is ook belangrijk, denk ik. Dat Er ontstaat ook iets van sociale cohesie. En... Uh, ja, je kunt het allemaal dicht willen tikken en zeggen: van nou, dat is ingewikkeld en gevaarlijk en dan moeten we niet te veel willen doen. Maar uh, ik geloof dat dat een gemiste kans zou zijn. Want Joost Krijns heeft ook in Rotterdam, geloof ik, wel uh, met de randgroepjongen en zo heel veel succes ja. geboekt. Hè? Ja. Tot het, tot het, tot het zo'n beetje verboden werd. Nou, ik, vooral in Amsterdam en Utrecht uh, ken ik gevallen van, uh, nou ja, waar echt een probleem werd gemaakt van aannamebenijd. Ja. Dus van neem jullie. He, het is geloof nou zoiets belangrijks in jullie sollicitatiegesprekken. Waarom moet, moet dat? Kun je dat niet openstellen? Nou, we zijn heel veel bezig met uh, gelijkheid en, en ja. niet discrimineren. Uh, maar soms moet je ook een beetje verschillen durven toelaten. Daar moet je niet zo bang voor zijn. Denk... Werken de drie christelijke partijen ook een beetje samen op dit punt? Of, of werpen jullie een dam op tegen, tegen, tegen het seculiere overwicht? Nou, die... Uh... Uh, we, we, zijn met drieën, nou ja, we zijn met z'n drieën in de minderheidspositie. Hè? Dus daar kun je moeilijk een dam opwerpen. Ik denk dat het belangrijk is om dit gesprek gewoon ook, ook inhoudelijk te voeren. Mm -hmm. En dat doen we denk ik. Ik zie daar ook wel uh, uh, dat we vaak zij en zij staan ja, in dit debat. Ja. Oké, okay, we gaan even een, uh, een plaatje draaien. Zoals we dat vroeger zeiden. Change of love.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 of Love van Ryan Adams. Um, we hebben weer iemand aan de lijn. Een student van de Hogeschool Utrecht. Marco. Goedenavond. Hallo, goedenacht Marco. Jij zat te luisteren uh, en je dacht... Ik, heb hier wat. Ja, ik schakel echt net in oh. en ik baal er een beetje van, want dit is precies een onderwerp wat me erg uh, interesseert, moet ik zeggen. Okay. Um, als student ga ik in september beginnen met mijn afstudeeronderzoek, mm -hmm. wat gericht is op het, uh, wat hebben instellingen, bedrijven, zorginstellingen, gemeenten nodig om vanuit die eigen kracht uh, te gaan werken. Um, wat ik merk in de praktijk is dat er um, in beleid en visie heel veel wordt geschreven over eigen kracht. Ja. Maar het uiteindelijk uitvoeren ook en de burger echt aanzetten... Instellingen of bedrijven vinden het toch lastig om dat echt te doen. Het wordt ook verwacht van de hulpverleners om in één keer 180 graden te draaien. Wat ook niet makkelijk is. Maar mijn vraag aan uw gast is eigenlijk ja. van wat, wat ziet hij in de praktijk. En wat denkt hij dat instellingen en bedrijven nodig hebben om juist wel die burger aan te zetten tot participatie. Ja, nou, dat is een goede vraag. <laughs> er is ook net een rapport verschenen. Er zijn een aanhoudend rapport maar van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. En, en die gebruikt ook een metafoor. Van die overheid moet je bijna vastbinden. He, zo, zo gretig is die om, om in te grijpen. Om dingen op te lossen. En dat, dat geldt voor de overheid. Voor professionals. Dus dit is wel een reëel punt. Het, ook al schrijf je het op. He, of bediscussieer je het met elkaar. En je maakt het tot, tot een soort uitgangspunt. He, de, de, in onze praktijk zit toch vrij diep ingesleten. van we, he, we gaan het wel voor de mensen oplossen. Want is dat iets waar jij in je onderzoek mee bezig gaat? Je, je gaat kijken ja, het hoe vooral, werkt dat in de praktijk. Wat ik, ik, ben, ik ben nog opgeleid, uh, dat, dat is in deze afgelopen vier jaar nog, uh, vanuit van ik ben de pedagoog, ik heb de kennis en ik weet het. Oh ja. uh, bij mij kun je terecht als met, met je hulpvraag en ik ga het voor je oplossen. Of ik ga het samen met je oplossen. Oh, dus dan is die. die uh... stellen, joh, wat heb jij nodig om um, aan je probleem te werken? Ja. En wat kan ik je daar eventueel in bieden? Maar niet van ik ga hier heb je het en uh, alsjeblieft succes ermee. Maar het is interessant, als dus jij zegt eigenlijk... daar ben je zelf als student mee bezig. Dat is niet iets waar je in je opleiding in wordt meegenomen... als een cultuuromslag. Nog niet, nee. En nee. Nee. Ja. ik verlaag daar zeer in. Ja, want het is toch wat dat betreft een mooi instituut... de Hogeschool Utrecht, ik ken er een paar mensen... die met dit onderwerp ja. bezig zijn op een hele mooie manier. Ja, laat ik dat eventjes... Ja, absoluut. <lacht> ja, nee, nee. Ja, pas op, even je, weet, je weet me nooit. Misschien luisteren ze wel mee. Ja, nee, je nee, dus, ik was uh, absoluut niet brengers. absoluut niet. Maar het is meer dat uh, het curriculum, zoals het er nu uitziet, het onderwijsprogramma, is het heel lastig om daar in één keer een 180 graden draai ja. te maken. Ja, maar dat, dat zie je dus. Hè. Daar zijn we met z'n allen eigenlijk mee bezig van hoe gaan we die dingen anders uh, opzetten, hoe gaan we er anders naar kijken. En dat begint bijvoorbeeld ja. bij jullie inderdaad, bij, bij het onderwijsprogramma. Hoe, wat ja. wat geef je professionals uh, nou mee? Ja, ja, precies, precies. Maar mijn, ja, mijn vraag is dus eigenlijk van, want wat ik wat ik merk in de praktijk is dat de zo'n uh, management vooral lagen tegenhouden. Van het lukt niet of protocollen of wat dan nee, ook. Nee. Um, heel concreet de, de, de, de acht bakens zoals ze nu wel zijn nieuwe stijl zijn opgenomen. Dat is heel veel. Uh, ja, zo moet het eigenlijk zijn. Maar toch is het lastig. Wat denkt u dat ze nodig hebben? Die managers. Nou ja, de bedrijven en instellingen... om uiteindelijk toch tegen de hulpverleners te kunnen zeggen... succes volgens deze nieuwe visie. Ja. Nou, ik heb al een paar keer gezegd... die ruimte moeten we volgens mij met elkaar... op een bepaalde manier bevechten. En het ja. is, maar het zal soms toch ook wel zijn... ik mag dat van Wilfred niet zeggen... maar dat de, de wal uh, het schip zal keren. Want uh, we kunnen niet alles meer uh, met elkaar doen. We hebben te maken ja. met... Uh, ja, toch stijgende ja. zorgkosten en dergelijke. Dus we, gaan voor, we, we komen ook echt in de praktijk volgens mij een keer voor de vraag... van hoe gaan we dat dan anders oplossen met elkaar? Ja, Heb je al maar, een, uh... ja dat is ook de vraag waar ik hoop antwoord op te krijgen. Maar waar ik wel benieuwd naar ben, is hoe, hoe, kijk je, hoe leef je jezelf naartoe? Naar dat? Uh, want je bent opgeleid vanuit het idee van... nou, we gaan het wel voor u uh, oplossen... En, en je, uh -huh. je schakelt eigenlijk een beetje tijdens je opleiding om. Van misschien moet ik er anders in gaan staan. Hoe, hoe leef je daar dan naartoe? Ik was zelf ook erg van, van het, help, het hulp verlenen. Echt van kom maar naar mij toe. <laughs> um, ik heb een minor gevolgd ge, geheten eigen kracht. Een nieuwe manier van ondersteunen. En die heeft mij kennis laten maken met wraparound care en uh, oplossingsgericht werken. En uh, nou, noem nog maar een paar van die technieken op. Herstelcirkels, herstelgericht werken. En maar en, maar word je er dan warm van, denk je van, nou, dat het cirkel Ja, de zeker. Te... Ja, zeer zeker. Want als jij vraagt aan de persoon, wat heb jij nodig? Dan komt hij ook zelf met een oplossing waar die 100% achter staat. Of die van meer achter staat dan dat jij zegt, van joh, dit is goed voor je. Maar het lijkt zo logisch. waarom is dat nu pas uh, in opkomst dan? Ja, nou dat, ik denk dat dat toch, uh, we hadden het er net al even ja. over, te maken heeft met, met ja, toch een, een cultuur van controle, beheersing. Denk van nou, die samenleving gaan we maken, wij doen het wel. Mensen blijven maar thuis zitten, we gaan dat organiseren vanuit de overheid, organisaties en, en dat we daar een beetje in zijn doorgeslagen. Ja, de zorg staat, we zijn wat dat betreft echt enorm verwend met z'n allen. Ja. Heb je al stage gelopen Marco? Jazeker. Oh, anders kon je misschien bij het Wetenschappelijk Instituut voor de Christenunie nog wat, uh, oh, wat nadenken. met Je ja, bent altijd welkom hoor. Oké, okay, nou. Ja, ik, ga nu dan, ik weet niet of ik de naam mag noemen. Ik, doe, ik ga nu voor de eigen krachtcentrale aan de slag. Voor mijn afstudeeronderzoek. Um, en ik, uh, ja, um, ja als, er, als er behoefte is of wat dan ook, dan, dan hoor ik het graag. Uh, van ja. uh, of neem contact met hem op. Hartstikke leuk. Ja, laten we nou, Ik, voor ik je... ga uw naam ophouden. Goed. Heel goed. <laughs> Dank voor je reactie. En je zei net dat je midden in de uitzending viel. Nou, je kunt ja. deze uitzending terug... Uh, ga ik zeker doen. Ik ga podcast, hem uh, podcasten. Podcasten, ja, goed zo. Ja. Hé, hey, ja. Top. Ja, absoluut. Dag Marco. Goed, bedankt. Goed. Goedemorgen. ja. Dag. We zijn bijna aan het eind van de uitzending. Uh, nog even met Wouter Beekers. Hoe lang blijf jij directeur van het Wetenschappelijk Instituut, denk je? Uh, nou, dat is geen functie die ik tot mijn... Uh, tot wanneer moeten we werken, Wilfred? 67 is het nu, maar het schuift ja, misschien nog wat op. Maar, maar jullie, die, ja. die, die, die, he, een functie die ik tot die tijd zou willen doen. En ja, wat moeten ook fris blijven? Dus een ja, jaar of vier blijven. of zo? Ja, precies. Ja. In die richting, 5, 6. Nou, dan kan je net als je voorganger, uh, Gertjan Segers... Uh, meteen de Tweede Kamer in, hè? Dat uh, de, die mogelijkheid bestaat. Uh, ja. Maar uh, we zullen zien wat de toekomst brengt. Ja. Want als ik je zie, uh, activistisch ben je van huis uit... Je schrijft ingezonde stukken. Je zit bovenop uh, op de, de politieke actualiteit. Volgens mij is de, dit een mooie leerschool om straks uh, parlementariër te worden. Nou, ik zal een eerlijk antwoord geven. Ik, ik ben daar uh, niet mee bezig. En uh, kijk, ik richt me nu sterker. Dat zeggen ze altijd, Ja, nou, geloof het of geloof het niet. Uh, ik vind het een hele mooie plek waar ik zit. Ik, ik zie waar ik over vijf, zes jaar uh, uitkom. En uh, we zullen zien. Oké, okay. dank je Wouter voor dit ja. uh, gesprek, dat je hier te gast wilde zijn. Morgen is de gast in Casaluna Ben van der Linden... initiatiefnemer van de Vlaardingse Bijaardweken. En presentator is dan Helco Span. Ik ben er zelf volgende week weer. En na ons is nog steeds wakker het programma met Erik Nusselder en Kasper Meijer.